Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Nepal zaten in het zwaar getroffen gebied Langtang. en konden de regio na de zware aardbeving van zaterdag niet zelf verlaten. Ze zijn met een helikopter opgehaald en naar een legerbasis gebracht. Families van de Nederlanders proberen met het ministerie van Buitenlandse Zaken te regelen. dat ze snel worden opgehaald. Het leger heeft de komende jaren miljarden euro's extra nodig. zegt een raad die het kabinet adviseert.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 De bezetters zijn het er niet mee eens dat 1 mei, de dag van de arbeid... vanaf dit jaar geen vrije dag meer is op de UvA. Ze noemen de afschaffing het zoveelste teken... van de schaamteloze vermarkting van de universiteit. De winst van Shell is in het eerste kwartaal meer dan gehalveerd. Het Brits-Nederlandse bedrijf verdiende bijna 3 miljard euro. De winstdaling is vooral het gevolg van de bijna gehalveerde olieprijzen... Begin dit jaar was de gemiddelde olieprijs ongeveer 55 dollar... terwijl dat een jaar geleden nog bijna het dubbele was. Het aantal verkeersdoden is vorig jaar gelijk gebleven. Er vielen 570 doden, net zoveel als in 2013. Toen was er volgens het CBS en Rijkswaterstaat... nog sprake van een forse daling van 12 procent. Sinds 2000 is het aantal verkeersdoden gehalveerd. Er kwamen vooral minder automobilisten om het leven. Het weer, geregeld zon, maar ook een enkele bui. Later vandaag is er ook kans op onweer en windstoten, vooral in het noorden van het land. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het in verkeersupdate. Verkeersupdate. De verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan nog files op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam... bij Hoevelaken, 5 kilometer. A2, Amsterdam richting Utrecht, bij Maarsen, 5. A9, ook maar richting Amstelveen, bij Battenverdorp, 3 kilometer. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Rotterdam Centrum, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Baby.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 Kruipen door -oh -oh wat -oh -oh -oh. een held te zijn, laat die anderen nu maar kruipen. Een oceaan vol raad is van mij, alleen.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 'Cause you get. Spoken dream. Here I am, alone again. I need her now.